7 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. André Kuipers is zojuist aan boord gegaan van het ruimtestation ISS. Even voor half vijf koppelde de Soyuz-raket aan het ruimtestation ISS. Hier gisteren werd Kuipers samen met twee andere bemanningsleden gelanceerd. En die drie zijn dus zojuist aan boord gegaan van het ISS. In de publieke en semi-publieke sector verdienden vorig jaar... bijna 2200 mensen meer dan de Balken en de Norm. 51 van hen werkten bij organisaties als het Rijk, gemeenten en waterschappen. Het blijkt uit een overzicht van minister Spies van Binnenlandse Zaken... van topinkomens die met belastinggeld worden betaald. De mensen die boven de Balken en de Norm zaten, 193.000 euro is die norm... verdienden gemiddeld ruim 234.000 euro. Onder de verdieners zijn veel medisch specialisten... SNS-topman Henk Kroeze stapt eind april op. Hij is nu nog directievoorzitter van de bank en lid van het managementteam van SNS Reaal, de verzekeringstak van het concern. Waarom Kroeze weggaat is niet bekendgemaakt. Zijn taken worden al vanaf 1 januari door een ander waargenomen. Huurders en de woningcorporaties zijn tegen de verkoop van 75% procent van alle huurhuizen. Het kabinet wil de corporaties daartoe verplichten om het eigen woningbezit te bevorderen. De corporaties en de Woonbond, de Belangenvereniging van Huurders, noemen het plan onverstandig. Meeste huurders verdienen te weinig om een huis te kopen en er is juist veel behoefte aan betaalbare huurhuizen, zegt de Woonbond. Corporaties zijn op zich niet tegen verkoop, maar willen zelf bepalen welk deel van hun woningvoorraad ze te koop aanbieden. Ze wijzen op het risico dat de beste huizen worden verkocht en dat de slechtste overblijven voor de sociale verhuur. Er zou daar ook te weinig overblijven voor mensen met een laag inkomen, bejaarden en studenten. Dan het weer, vanavond regen en aan zee windkracht 7, vannacht vanuit het westen droger. Morgen begint met een bui, in de middag droog en wat zond wordt zo'n 8 graden. De kerstdagen zijn bewolkt en droog. Dit was het NOS Journal. Ah, daar hebben ze dit dure meneer uit Holland. Ja, en kom graag naar Limburg. Mooie auto. Daar kent ze die hebben. Maar met die bedrijf kent ze veel meer verdienen. Kwestie van organiseren. Hoe dan? Met King Business Software Wet ze precies Boes dan Toebis. Financieel, logistiek, alles in één. ik man. King, waar vind ik dat? Dat kan ze vinden op king.eu. Hoi je na. King.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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, daar ging even iets uh, mis met de tune. Maar dit is dus Brands met boeken, waarin ik... Ga praten met met en Bram Esser over hun boek Snelwegverhalen. Maar niet nadat we zijn overgeschakeld naar Mark Hamer. Want ruim 2,5 uur nadat de Soyuz-capsule vast is gekoppeld aan de ISS... is André Kuipers het ruimtestation binnengezweefd. En dat deed hij samen met zijn Amerikaanse en Russische collega-astronauten. En NOS-verslaggever Mark Hamer die volgde de verrichtingen vanuit... Het uh, vluchtleidingscentrum Koroljov bij Moskou. De verrichtingen van Kuipers. Mark, is het allemaal vlekkeloos verlopen? Hoe verliep het? Ja, nou, wij zagen ietsje voor zeven, één minuut of twee minuten voor zeven, zagen we opeens op het grote scherm, er is een heel groot scherm hier voor ons, uh, verdeeld in een, een middenscherm, en een linkerscherm en een rechterschermetje, en in de rechterbovenhoek kwam opeens een, een luik in beeld, en uh, we zagen dat dat luik uh, open ging, en toen zagen we de, de astronauten, die, ze, uh, die woensdag werden gelanceerd, uh, uiteindelijk het ISS uh, binnen zweven. Op dit moment hoop je op de achtergrond dat de mensen worden toegesproken door de vertegenwoordigers van de diverse ruimteorganisaties. De directeur van het hoofd, in ieder geval van de Roscosmos, de rustische ruimteorganisatie. Oké, dank u wel voor de mooie woorden. We hebben een fantastische... Goedemorgen. Ik hoor Het hoe zelf heel, heel slecht verstaan uh, wat hij zei. Misschien wil jij dat beter verstaan eigenlijk. Dat grappig eigenlijk. Hoorde jij wat hij zei? Aanbaar was dat. Ja, nou, hoor je mij nog? Ja, ik hoor je, Mark. Ja, hoor jij ook nog wat andere Kuipers zei eigenlijk nee, ik, nee, nee, dat was ik niet... Dat was niet te Wat horen, maar dat we iets, iets, iets hoorden... vind ik op zich al heel indrukwekkend, moet ik je, moet ik je zeggen. Alsof, je, okay. als, of, alsof ik er zelf nu, uh, nu, uh, nu tussen zit, zeg maar. Ja, ja precies. Nou, dat gevoel heb ik hier ook, eigenlijk. Uh, ik zie André Kuipers, die uh, uh, zes mannen in beeld... Kuipers, die de Kuipers zitten op de voorste rij of rechts van mij in beeld... met een hele, hele brede glimlach. Nou, we weten in ieder geval niet dat hij veilig is uitgekomen. Oh, we horen nu... Een van de, de, de vrouwen van de, de astronauten is gesprek. Zo moet even allemaal over alle Kuikers hoor. Maar dat laten we later vanuit de uitzending doen. Oké, dat horen we later in deze, in deze uitzending nog. Dit was Mark Hamer. Die de verrichtingen van Kuipers volgt. Vanuit het vluchtleidingscentrum in Corrien bij Moskou. Dus 2,5 uur geleden werd die Soyuz capsule gekoppeld aan de ISS. En Kuipers zweefde vervolgens het ruimtestation binnen... samen met zijn Amerikaanse en Russische collega. Ik denk dat we later in deze uitzending Mark Hamer nog wel even te spreken krijgen. En dan kan hij misschien ook nog even vertellen... want dat zou ik dan wel willen weten bijvoorbeeld... Uh, wat er nu als eerste op het programma staat. En hoe lang Kuipers precies uh, wegblijft. En hij kan er misschien ook nog een paar dingen zeggen... over alle onderzoekingen die daar moeten worden gedaan. Maar... Om te beginnen, binnengezweefd. En ook naar binnen gezweefd hier. Melle Smets en Bram Esser. De gasten vanavond van uh, Brands met Boeken. Eigenlijk wel heel mooi, want uh, uh, jullie hebben een uh, heel mooi boek gemaakt... over de Nederlandse snelweg. Waar jullie een maand ja, hebben jullie langs die snelweg geleefd ja, Ook in een capsule eigenlijk. Ja, he? jullie zaten ook is. in een capsule. Ja. Dit, is, uh, dit is Bram Esser... Jij bent de schrijver. En Melle Smets, jij bent de man die uh, de prachtige illustraties... het beeldmateriaal heeft verzorgd. Kunnen jullie je voorstellen trouwens dat je, in een, uh, dat je, dat je, dat je de ruimte in, in gaat ook? Voor mijn part voor een maand. Ja, ja dat lijkt me... Dat ja, lijkt ja, dat lijkt me. je leuk, maar kun je het lijkt je voorstellen? Me leuk. Ja, kun je het voorstellen. Nou, je er een voorstelling van maken is natuurlijk uh, één ding. Maar uh, ja... Daar zitten. Ik vraag me bijvoorbeeld af, zo'n André Kuyper, zou die uh, boeken bij zich hebben? Wat doet hij in de maandtijd? Of is hij zo druk? Hij heeft natuurlijk een heel strak programma om onderzoek te doen. Uh -huh. Maar ik, uh, ja, ik, het lijkt mij lastig voor mezelf in die zin dat ik heel erg op zoek ben natuurlijk, naar verhalen. En ja, zijn er verhalen in de ruimte? Daar zou ik graag meegaan, maar dan vooral de sociale verhoudingen willen bestuderen... tussen de onderlinge ruimtevaarders. Dat lijkt me wel interessant. Hoe gaan die mannen met elkaar om... Wat zijn de dagelijkse rituelen? Leid dat, leid, zijn er irritaties of niet? Of is er... Want ik moet zeggen... toen Melle en ik op de snelweg gingen... hadden wij helemaal geen idee hoe dat zou gaan. He, maar we merkten wel allebei dat we zo gefocust waren... op dat uh, onderzoek op de snelweg... Dat, we, dat, dat dat eigenlijk heel goed ging. Dus we hadden eigenlijk zo'n fascinatie allebei voor die plekken daar. Voor die idiotie die je langs de snelweg treft. Dat dat, dat, dat eigenlijk een hele... Uh, ja, vanzelfsprekende manier van samenleven was... ook al was dat op een hele kleine ruimte. Nou, het voorkomt ruzie, hè? Het feit dat je, uh, uh, ja, dat je dat je de hele tijd bezig bent met uh, uit het raampje kijken... om maar zo te zeggen. Dat, ja. uh, dan is er een grotere zaak waarvoor je natuurlijk uh, daar bent. En ik denk dat dat met die ruimtemannen ook wel zo is. Die zijn natuurlijk uh, met een, een groter project bezig dan zichzelf. Ja, en een fascinatie. Ja. Hè? Die, die mannen die zijn natuurlijk daar niet voor niks. Die, die, die willen dat echt. Maar kun jij je voorstellen, Mellesmith, ja, dat je dat je zeker. in gaat? Ik zat maar voor te ja, stellen. Ja, voorstellen, nee, maar probeer even iets verder te gaan te voorstellen. Want ik kan het me ook voorstellen, ja. maar je kunt mij na een dag waarschijnlijk weer totaal krankzinnig terug, terugsturen. <laughs> ja, ik. Uh, nou, nee. Ik denk, ik, ik, ik, ik denk dat het feit, Het schijnt namelijk zo te zijn. Op het moment dat je de aarde ziet, hè, dat dat iets met een mens doet. waardoor je, je hele leven verandert. Dus alleen daarvoor al daar ben ik wel heel benieuwd naar wat er dan precies verandert. Uh, zou ik dat toch wel doen? Ondanks dat ik het een doodeng idee vind dat je in, in een soort vuurpeil uh, wordt vastgesnoerd en uh, die schiet dan, uh, ja, die wordt aangestoken en die knalt de lucht in. Dat, is, dat druist natuurlijk tegen alle natuurlijke uh, uh, verhoudingen in. Um, maar goed, ik zou wel nooit bungeejumpen. Dat vind ik een soort bijna doodervaring waarvan ik denk... Ja, dan moet je echt knettergek zijn. Maar toch het feit dat je daarboven een soort huisje huurt... een soort boomhut waar je dan even terug kan kijken naar beneden... Dat volgens mij is dat een vergelijkbaar hoor, idee. met bungee jumpen. De filosoof Lieve de Kouter heeft volgens mij dat bungee jumpen ooit omschreven... als een sprong uit de taal. Jeetje, dat vind ik wel heel ingewikkeld. Nou ja, Je kan het niet omschrijven. Dat is de kickervaring. Dus je springt... Oh ja. En het is, Bijna doodgaan. Nee, dat is een kick. Dat is gewoon: je kan helemaal niet. Het is inderdaad een uh, flirten met de dood. Maar je kan het niet in taal vatten. En kan je uh, het kijken naar de aarde vanaf een ruimtestation, showen, meneer? In ja. taal vatten. Kijk, Bram Esser en Melle Smits. Met wat jullie nu zo mooi vertellen over in die ruimte vertoeven. En wat het allemaal bij jullie oproept. Dat bewijst één ding, dat, dat jullie heel veel verbeelding hebben... en dat ook onder woorden kunnen brengen. En dat is nou volgens mij wat je niet moet hebben als je daar zit. Want dan word je helemaal krankzinnig. <laughs> ja. ja, als je starend in de duisternis gaat denken... want wij zijn er op, natuurlijk op zoek gegaan naar snelwegmensen... maar als je gaat voorstellen dat er misschien in de ruimte... ook wezens zijn die op bezoek kunnen komen... om maar eens wat te noemen. Dan zou het mis kunnen gaan, Wim, denk jij... Dan denk ik, dat weet ik, dat denk ik niet alleen, dat weet ik zeker. Snelwegverhalen. Het is uitgegeven door uh, uitgeverij 010. Het is, een, uh, het is een handzaam boek. Het is ook een boek dat, dat, dat, dat qua vorm en in de hand ligt als een... Uh, ja, zeg jij het maar. Nou, het kan uh, voor in het dashboard, hè? Ja. Dat is, hebben, van die, de, de Shell heeft dat soort ja, boeken precies, heel veel ja. gemaakt. Zo, zo, zo voelt het aan. En zo, ja. zo... Het is ook wel iets robuust, denk ik. Je kunt daar... Uh, ja. Jullie, wie, van wie was het idee om een maand lang zeg maar, over de Nederlandse snelwegen te rijden... maar niet alleen dat, daar ook te slapen, gewoon een snelwegmens te worden? Ja, dat is uh, Melle Smets geweest die daar uh, het, ja. de aanzet toegegeven heeft. Ja, ik heb een soort neurotische behoefte uh, als ik ergens kom... dat ik dan alle kamers bijvoorbeeld bekijk. Dus je moet mij ook niet zomaar thuis bij je uitnodigen, want dan ga ik dus alle deuren optrekken, want ik wil dan weten hoe het zit. Je komt dus gewoon bij mij langs voor het eerst? Ja, dan ga ik even naar de wc ja. en dan blijf ik een tijdje weg. En dan nee. ben ik dus alle kamers aan het bekijken. Dus Als kind had ik dat al. Overal waar ik deurtjes zag... of waar ik achterommetjes zat, daar, daar moest ik altijd in. En bij die snelweg, daar was ik al wel veel langer mee bezig... maar op een gegeven moment zitten er dan toch blinde vlekken in het netwerk. Hè. Zoals je op vakantie gaat, dan uh, uh, bivouckeer je soms maar een paar dagen in een hotel... en toch gebeurt het dan dat je één straat twintig keer loopt. Terwijl je al die andere straten dan nooit ziet. Dus eigenlijk met dat, dat soort ideeën, een soort idee van Ik dacht ik, eigenlijk moet de hele weg een keer bekeken worden. En um, nou ja, zo, zo ontsproot zich even, nou, misschien moet dat, maar, uh, moet dat maar in één keer. Ja, en dus jullie hadden, een, uh, jullie hadden een auto, maar ook ja. echt toegerust. Hoe zag die eruit? Nou ja, uh, je moet natuurlijk, als je zo'n uh, avontuur uh, gaat beginnen... dan moet je natuurlijk... Uh, uh, dat kan niet zomaar. Eh, net, weet je, hoe André Kuiper gaat ook niet in, een, in zomaar een raket naar de ruimte. Dat is natuurlijk met allerlei speciale apparatuur aan boord. Nou, zo hebben wij het ook aangepakt. De auto uh, moest uitgerust worden met een speciale kist. Uh, die hebben we laten timmeren. En uh, die is op een imperiaal bevestigd. En in die kist konden wij de, de goederen uh, vervoeren, de, uh, de, de overlevingspakketten. En, uh, en ik sliep daar ook. Dus we hadden zo, eigenlijk een soort dubbel uh, uh, stapelbedconstructie... waarbij Melle die sliep onderin in de auto en ik sliep eigenlijk in die kist. Een soort grafkist eigenlijk. En wat ook heel nuttig was met deze kist is dat je een ladder rechtop kon zetten... waardoor je even omhoog kon klimmen om een overzichtsfoto te maken van, uh, van het gebied waar we op dat moment waren. Ja, een auto die er eigenlijk, dat beschrijven jullie... een beetje anders dan anders uitziet. Waardoor ja. de politie er ook af en toe op nou, af kwam. Precies. Nou, het had als voordeel, zo'n auto... dat, je de, dat het een, een, in zekere zin een soort gimmick werd... waarmee je uh, met mensen in gesprek kon komen. En dus, dus het was al heel snel... natuurlijk politie ook, wat een vervelend neveneffect is... want het levert soms boetes op als je met de politie in contact komt... Uh, maar het was ook vooral mensen op, uh, op parkeerplaatsen die, uh, die wilden toch wel weten hoe het zat. En dan wilden wij weten hoe het, hoe het met hun zat. Ja, uh, politie erbij. Wie van jullie had nou ook alweer zijn paspoort niet bij zich? Nou, uh, niet alleen een paspoort. Bram vertelde uh, bij het wegrijden de snelweg op, het begin van de safari. Dat hij geen, rijbewijs, geen had. rijbewijs had. Dus, dus <laughs> ineens was ik chauffeur. Dat ja. wist je niet. Nee, dat wist ik niet. Nee, even nou, wacht even, even, even voor de duidelijkheid. Ik zie dat dus heel anders. Ja, ja, ja jij ziet het heel anders. Ik heb wel degelijk maar... een rijbewijs. Ik heb namelijk in uh, Ghana heb ik een half jaar lang gewoon keurig rondgereden. En ja, ik heb doe, geen enkel de, de, de, de, ongeluk gemaakt. Ja, ja nee. over zo'n weg waar nooit iemand. Uh, nee, nee, nee, nee. In de stad, in de hoofdstad, Accra, heb ik gewoon. En ik heb ook een rijles gehad. Ik heb een Ghanese rijbewijs. Ja, nee, maar. Dus rijden kan ik wel. Ja. Nee, maar ja, goed, daar okay. had ik het mee te doen. Ja. En Bram had dus ook ge geen rijbewijs eigenlijk. Ja, nogmaals? Maar Wim, ik ja. denk dat het een voordeel is. Want. Uh, het, het schept een bepaalde afstandelijkheid naar je onderzoeksgebied toe. Als je niet kan rijden, dan uh, uh, is je, je onderzoeksobject is een, soort, is een, is een, is een vreemd gebied. Maar daardoor kijk je er met andere ogen naar. Hmm. Niet als gebruiker zozeer, maar wel als van... Hé, hey, wat een interessante plek. En waarom spreekt die plek voor zoveel mensen... Waarom is dat vanzelfsprekend? Ja. Voor mij is niks vanzelfsprekend op de snelweg. Want ik maak er bijna geen gebruik van. Behalve dan als bijrijder. Maar goed... Ook geen paspoort bij zich nee, dat bleek, dus, dat bleek. Maar jullie hadden in de telegraaf gestaan, Jij hadden ja. over jullie gestaan. Ja, ja, tijdens de rit uh, waren die langs geweest en zo ik hadden we pagina groot artikel met foto's, dus daar stonden wij en uh, vol snelweg ornaat op. En uh, in de een van de vele keren overigens dat we werden klemgereden door uh, de politie, omdat we een, uh, een soepje stonden te koken in de berm op een bedrijventerrein. Uh, waar hadden we net de soep heet en toen werden we nou, klem gereden. En dit waren jonge agenten, he, die hebben nog wat meer bewijsdrang dan de oudere generatie. Ja, en, en die, voor hun waren wij dus de boel aan een leger over, want we hadden een ladder bij ons. En het was uh, avond en niemand gaat die soep voor zijn gaan koken. Dus uh, die wouden alles zien, alle autopapieren en de uh, <lacht> hele had van... En Bram, die had dus geen... Uh, bewijs dat die Bram was. En nou ja daar gingen ze niet voor. Ze zeiden van, ja, dan moeten jullie mee. Maar goed, wij mochten de snelweg niet af. Hè. Dat was uh, wij, wij waren op dat z n z n regel. Ja. Dus uit een, uh, nou ja, op zich een goed idee. Uit uh, uit inventiviteit dook Bram de auto in. En kwam met de telegraaf uh, van die week daarvoor dus uh, naar buiten... waar wij dus met foto uh, in staan. Ze zeiden van, kijk, ik besta toch? Maar goed. Dat... Jullie zijn begonnen, jullie beginnen in het zuiden. In het boek. Ja. En dat heeft een maand geduurd. Had die, een maand lang, omdat even voor de mensen die het boek niet kennen... het is overigens ook net uit, dus die kennen het niet... Uh, jullie mochten niet de snelweg af. Alles moest langs de zeg maar langste ja. snelweg gebeuren. Ja, op het moment dat je een plek wil leren kennen... Hè, dan moet je ook een soort regel verzinnen. Zoals je als kind als je naar school hinkelt hè, alleen over de stoeprand bijvoorbeeld mag... dan is het een hele andere wandeling. Dan, ja. nou, Zo dachten wij, we mogen een maand de snelweg niet af. Dat is de ongeschreven regel. En vervolgens gaan we proberen die snelweg te leren kennen. En op het moment dat je s'avonds na de spits niet meer naar huis ja. gaat, maar blijft... Ja. dan krijg je dus een heel ander beeld ja, je van de plek. Je remt plek. af op een plek waar je geacht wordt snel te gaan. En dat levert uiteindelijk uh, de verhalen op. En het is dus ook gewoon uh, eten langs de snelweg, om maar eens wat ja. te noemen. En douchen. En douchen. Poeh. Ja. Nou, ja, het was dus... Eigenlijk, kijk. Ja. Je... Nee, het is dus als volgt. Hè. Op een gegeven moment heb je het idee... we gaan een boek maken over de snelweg. En hoe, hoe doe je dat? Nou, Op een gegeven moment bedenk je, als vanzelfsprekend... dan moeten we naartoe, naar die snelweg. We gaan het bekijken. Maar op een of andere manier hebben we het toch een tijdje uitgesteld... Van ja, en hoe bereid je je nou voor? Hè? Hoe doe je dat, wonen op de snelweg? Geen idee. Wij wisten niet waar we, waar we te raden moesten gaan. Bij wie we te raden moesten gaan. Dus op een gegeven moment zijn we gewoon maar gegaan. Maar geen, met het naïeve idee ook dat we misschien wel een dealtje konden sluiten... met van die typische hotels langs de snelweg zoals het Ibis. Hè, of... Uh, Noem nog eens wat, Melle. Wat heb je nog meer daar? Formule 1, maar daar heb je ja. er maar twee van. Melle. Ja, daar heb je ja. er maar twee van. Je hebt maar goed, langs de snelweg, in, op bedrijventerreinen heb je het Bastion bijvoorbeeld. Je hebt ontzettend veel van dat soort soort uh, soort hotels. Dus wij dachten van, als we nou over die hotels schrijven, krijgen we vast wel een gratis hotelovernachting. Dat bleek dus niet te werken. Dat uh, daar waren we op dag één al achtergekomen. Dus toen was het, uh, werden we eigenlijk, uh, dachten we van, nou, misschien kunnen we een beetje in een bedrijventerrein in de buurt nog een beetje beschut... met een fietspad erlangs. Misschien kunnen we daar uh, overnachten. Uh, toen stond de politie ook binnen tien minuten langs zij. Want ze hadden een vaag telefoontje gehad over uh, mannen met uh, reflectorjassen en een ladder. Dus die kwamen even verhaal halen. Nou, dat konden we dus ook niet zo blijven. En toen bleek pas, als je echt wil overleven of overnachten op de snelweg... dan moet je dus binnen de grenzen van de snelweg zien te komen. Daar word je met rust gelaten. Dus uh, op parkeerplaatsen van snelwegrestaurants is er geen enkel probleem. Daar, daar kun je gewoon gaan slapen, daar kun je ja. op de achterbank gaan liggen. Ja, en dat heeft dus heel sterk met die truckerscultuur te maken, omdat ze daar, uh, ja, daar, wordt het, daar is het bekend van, er dus wordt het geaccepteerd er zijn dus anderen die daar slapen en dan En de anonimiteit, hè, vergeet ja. het niet want mensen willen ook elkaar niet zien op een snelweg. Ik bedoel, je gaat niet iemand aanspreken die bijvoorbeeld vuilniszak uit zijn auto staat te tillen, want weet jij wel wie het is en hè, in die sfeer kun je dus, ja. Uh, ja, ben je eigenlijk anoniem en kun je eigenlijk doen en laten wat je wil. Nou, wat je die eigenlijk heel mooi beschetsen. Uh, dat, dat kan ik jou uh, dan uh, ook, ook... Letterlijk schetsen, mellen, uh, ja. Omdat jij echt letterlijk ook tekeningen uh, maakt. Ook een beetje, die, je noemt de truckers al. De, een soort Wild west cultuur ook bijna. Mm -hmm. Van sommige truckers-restaurants die je, die, je, die je hebt. Ja, ja. Hoe, het hoe? is. We kennen ze allemaal. Ja, nou ja, het, het eerste wat, wat opviel... of uh, wat op een gegeven moment opvalt, hè, als je dus een week lang waren denk ik, onderweg... en dan ga je dingen... Als, uh, eerst zie je alleen maar de, uh, de, de, de, de, het oppervlakkig... maar op een gegeven moment ga je dingen merken. En een van de eerste dingen die we bij die truckers merkten... is dat we op een gegeven moment werden aansproken over... oeh, binnen de stad... En toen dachten we binnen de stad, hoezo, hoezo zijn wij uit de stad? En toen ineens kwamen we er dus eh, beseften we ons van verrek. Alle truckers, of niet alle truckers, maar veel truckers, ja, die komen op een of andere manier van het platteland. Hè. Die zijn of een boerenzoon geweest of komen uit een dorp. En veel truckers of veel uh, transportbedrijven zijn natuurlijk van oorsprong ook boerenbedrijven die zijn overgestapt op ja, de dus letterlijk Cowboys, ja, dus die sfeer van, van zeg maar het boerenbestaan, die vind je dus op de snelweg. Hè. Het is eigenlijk een soort uh, nieuwe platteland, maar dan in een ander. Ja, plaatje. Maar... Uh, ook, het komt daar nog eens een keer bij, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat ze gebruiken hebben die je als, je als je op de snelweg rijdt, gewoon als automobilist, helemaal niet kent. Bijvoorbeeld de lange afstandsjongens, die hebben iets waardoor je ze aan lange oh ja. afstand herkent. Ja, de ja. Spanish Arrows, die uh, hebben we inderdaad ook in het boek gezet, omdat dat een prachtig voorbeeld is van ja, dat zijn dus plastic stokjes met wat uh, franje aan uh, die lijken op uh, die spiezen, in die ze in, in, in stieren steken, om ze boos te maken. Nou, en de lange afstandsdrukker heeft een enorme staat de mannen die echt ver weg reizen, dat zijn dat eigenlijk de wilde vaart. En uh, de truckers ja, die gewoon maar in de buurt rijden, die hebben een wat mindere status. Maar om dan toch een beetje uh, ja, die, die aura om zich heen te creëren van een lange afstandstrukker, kun je die dus gewoon uh, bij het truckstation kopen. Die zet je dan op je dashboard en dan heb je toch een, een, ja, de Spanish Arrow... die verwijst dan toch naar nou alsof je op Spanje rijdt. Ja. Dus dat is een soort cultureel geven dat ja, als je dat ziet, dan de, de, eerst valt het niet op. Maar ja, ze verkopen die dan in zo'n truckstop. Dus dan, ja, dan liggen allemaal van dat soort maffen producten. Ja, dus je kan het eigenlijk helemaal niet meer herkennen of ze echt in het buitenland zijn geweest. Want er wordt dus mee gefraudeerd. Ja. Jullie zitten op een. Nu, nu we het over truckers hebben, jullie bivakeren dus ook m, vaak la, bijna altijd langs die weg. Jullie ja. slapen ook wel eens ergens anders, maar meestal in die auto. Ja. Jullie komen op een bepaald moment ook. En dan zie je dat er een enorme. Cultuur rond die snelweg is. Komen jullie in een gezelschap? Hier zie ik de tekening van ze. Wat zijn het? Dat zijn uh, Boza, Stefan, Michael, Todor. Dat zijn Bulgaren. Dat zijn Bulgaren. Ja. Op weg naar de, naar de Utrechtse Automarkt. Ja, ja, ja exact. Ja, dat is een soort wekelijks. Is de Automarkt, voor mensen die dat nog niet weten, uh, op dinsdagochtend. En uh, het is zaak, uh, of, of nou, ik zal eerst zeggen wat die Automarkt is. Dat is eigenlijk een hele internationale markt, waar dus. ...auto's die wij dan in Nederland als afdankertjes zien... ...omdat het te duur wordt in de reparaties... ...die ja. worden dan geëxporteerd. En je hebt eigenlijk twee markten... dus vooral de Afrikaanse markt en de Oostblokmarkt. Om even, uh, Oostblok markt. Maar het is op dezelfde meer, plek, hè? Maar, ja. En die komen allemaal... ...op dinsdag naar Utrecht. En het is natuurlijk zaak bij... Uh, ...een markt dat hoe vroeger je bent... ...hoe meer keus er is. Dus er is een soort... Uh, ...die komen allemaal een avond daarvoor... ...komen ze dus van heinde en ver... Uh, ...in auto's, in busjes, in, in, in, in uh, transporters alles komen ze dus naar Utrecht. Maar ze mogen niet, ze kunnen niet allemaal voor de deur gaan staan, want dan blokkeer je de weg. Dus ja. die blijven in de buurt van op het snelwegnetwerk zoomen die zo rond Utrecht heen. Dus alle parkeerplaatsen moet je maar eens opletten. Op maandagavond staat het ram vol met busjes ja. en uit. En deze mannen uh, die hebben dus, uh, hadden een vaste stek bij, in, in Brabant, langs de A59, waar dus zo'n zandput is. Waar ooit natuurlijk het zand voor is gebruikt om snelwegen aan te leggen. Wat in de zomer recreatieplassen zijn, waar mensen ze dan uh, zwemmen uit de buurt. Maar het is in... typische snelwegnatuur uh, om die ja. reden. Hè? Want ja. het is zand gewonnen voor de snelweg, waar nou groene planten ja. groeien. En dan kan je goed verspreiden. daar komen jullie dan een groepje bullen ja. ja. tegen. Ja, omdat weg. wij natuurlijk ook uh, slaapplekken. Ja. Wij moest, zochten ook steeds <laughs> bosjes. Uh, Kijk, in langs, de zomer kun je dat de waar, kan je daar waarschijnlijk niet terecht. Want dan, is het, dan wordt er gewoon gezwommen. Maar in de winter is het er bijna uitgestorven. Dus dan kan je echt. Uh... Ja. En zij hadden dus ook een fikkie daar. En, en zij deden, de, kwamen er altijd. Dat was hun. Uh, schuilplaatsen. We waren bij hun op bezoek. Ja. Ja. Maar je hebt ook heel veel... van chauffeurs uit het voormalige Oostblok... bijvoorbeeld, die... Mm -hmm. Uh, voor langere tijd op zo'n parkeerplaats toch ook uh, ja. staan. Ja. die dus ja, ja. niet voor de autohandel komen... maar die, die afstanden rijden en weer op een nieuwe vracht wachten. Ja. Ja. Ja. ja, er is natuurlijk een enorme moordende concurrentie ontstaan... doordat die grenzen open zijn gegaan en uh, ja, uh, die prijzen kelderen. En, dan, en het is dus nu op zo'n grens gekomen dat dus de benzinekosten... Hè, om dus met een tank, volle tank weer terug naar huis te gaan als je geen vracht hebt... Dat, dat weegt niet meer op tegen de baten. Dus wat je ziet is dat truckers eigenlijk min of meer vastlopen... Hè, wachtend op een vracht. En die, ja, die wachten net zo lang totdat ze weer gebeld worden. Eigenlijk heb je dus... Dat is wel grappig om nu op dit moment van de uitzending even vast te stellen. Ik praat over in Brans met boeken met Melle Smets en Bram Esser... over hun boek Snelwegverhalen. Met veel verhalen, tekeningen, illustraties, beelden over de snelweg. Eigenlijk is er dus langs al, al die Nederlandse snelwegen ook een hele, ja, bijna kalme natuur van mensen die daar bivakeren... en hun tijd doorbrengen, ja. wachtend op. Mm -hmm. ja. He, dus in die wereld van die snelheid. Ja, ja. ja dat is wel ja. frappant. Ja. Een soort uh, tijds... Je kijkt maar aan alsof je er nog nooit over nagedacht hebt. Maar daar gaat je hele boek ook over, hoor. <laughs> over tijd? Nee, niet over tijd, maar over, over, over, over, die, over, die, over die wereld op zichzelf. Ja, mm -hmm. nou ja, het is, het is een, uh, een... Kijk... Dat is, het, dat is natuurlijk het leuke. Als je daar naartoe gaat en uh, je gaat op de snelweg wonen... Dan, uh, dan creëer je natuurlijk ook een bepaalde rust. Je hoeft namelijk nergens meer naartoe. Dus wij waren op die snelweg... Uh, en we hadden geen last van files bijvoorbeeld... omdat we nergens op tijd hoefden te zijn. Want we waren al waar we, waar we wilden zijn, namelijk op die snelweg. En ik denk uh, dat die rust dus ook met name van ons uitging. We waren altijd thuis... En we, we, of we ja. zorgen dat we een thuis proberen te creëren. Maar wat je ook hebt, is dan natuurlijk... juist door een soort supersysteem, hè, een soort overgereguleerd systeem... waar maar één regel geldt, en dat is doorstroming... Mm -hmm. is dat er zoveel uh, restruimtes ontstaan tussen afslagen... tussen bermen, tussen uh, knooppunten, waar allemaal mensen stiekem... Uh, hun dingetje zijn gaan doen. Hè? Die nee, dat hun dat eigen ook, ja. hutten gebouwd hebben. Die ja, hun eigen ja. duiventil. Weet, weet ik wat we allemaal gezien hebben. Laten we daar heel even bij, bij stilstaan. Wat je allemaal onderweg tegenkomt. Ja. Bijvoorbeeld... Uh, ik, zie, ik kijk hier aan naar een tekening van de oude binnenstad van Breda als kermisattractie. De oude binnenstad van Breda als kermisattractie. Weten jullie dan over wie ik het heb? Ja, ja? de familie De Bruin. Familie De Bruin. Vertel ja. eens over de familie ja. De Bruin. Nou, die hebben een, een stukje berm gekraakt, eigenlijk bij uh, afslag. En dan moet ik het even uit mijn hoofd doen. Afslag 15 bij de A27. Wat ooit liep de A27 keurig rondom Breda, waardoor je hè, in de stad geen last hebt van de snelweg. Maar inmiddels. Uh, uh, en toen de tijd hebben zij dus een stuk berm gekraakt. He, dat waren natuurlijk volgewoekerde bosjes. Ja. En zij zijn het gewoon in cultuur gaan brengen. En hebben daar uh, aanvankelijk eerst als kermisklanten... Well, he, dan heb je natuurlijk een, een attractie en allemaal spullen. Die hebben daar uh, hun attractie konden ze daar stallen. En konden ze uh, de bomen kappen. Word ik even onderbroken? Ja, je kijkt me zo naar. Je, je ziet het aan, je ja. ziet, je ziet het aan <laughs> mijn ogen. Je mag, je, mag, je, mag, je, mag, je mag de kermisattractie, de berm die gekraakt is... Die mag je even... Even bewaren tot na de ruimte. Want uh, de Nederlandse astronaut André Kuipers... is aan zijn vijf maandse verblijf in het ruimtestation ISS begonnen. Vijf maanden. Dus vier maanden langer dan jullie op de snelweg zaten, jongens. En rond zeven uur zweefde Kuipers samen met zijn Amerikaanse en Russische collega... het ruimtestation binnen. NOS-verslaggever Mark Hamer, die we na zeven al in de uitzending hadden... die is in het vluchtleidingscentrum in Koroljov bij Moskou. Mark... Hoe is het eerste half uur verlopen? Ja, het is uh, nou, erg leuk eigenlijk wel. Want het eerste half uur ja, dan wordt er de eerste communicatie te, tot stand gebracht. Dan spree, dat hoor je er straks al. Dan spreken eerst de hoge bazen met, uh, met de astronauten. En dan vervolgens mag, mag de familie het woord voeren. En dat deed ook Helen Kuipers. Maar ze nam ook haar twee jonge kinderen mee op schoot. En die liet ze het woord voeren naar, aan, aan André Kuipers die erop reageerde. En dit is even een korte impressie. Hoi, papa met Megan. Ik hou van je. En je ziet er goed uit. Ja, ik zal wel lekker opgezwolene gezichten hebben hè, van de fluid het <laughs> nee, het is uitstekend hoe we hier weer terug te zijn. Hartstikke leuk. En jullie hebben genoten? Hoe was de lancering? Ja, heel erg. Hoe voel je? Prima. Ja, even wennen de eerste dag. Maar toen uh, we weer uh, helemaal thuis. Hoe wordt bekend voor hier. Hoi, papa. Ik... in ben Sterre. Bye. Dat is Sterre? papa horen en zien. Ja. Misschien ja. komt de toonboot weer aan. Ja. Nou, prachtig, sterren, Prachtig. Dankjewel, U blijft hier nog heel mooi. Dag, André met Helen. Ja. Hij schat. Ik heb Stijn op schoot. En Stijn vraagt zich af hoe het is om gewichtloos te zijn. Oké, okay, nou, dat voelt ongeveer zo. Het is een hm. beetje als zwemmen, Stijn. Lijkt het een beetje op onder water. Zweven. Ja. Hier is je moeder. Oké, okay, lieve schat, heel veel succes. Tot binnen. Dag, lieve schat, ik hou van je. Doei, doei. Ik spreek jullie gauw weer. Hoi. Hey. En dat. En dat was André Kuipers vanuit de ruimte pratend met zijn familie. Ja, en dat stokje, dat zingen wat je zojuist hoorde van Sterres. En zijn alle jongste dochter, ja, dat, dat duurde veel langer. Er werd ook nog een tweede couplet, uh, begon ze te zingen. Nou, en dat was hier uh, echt uh, lachen in het, uh, het vluchtleidingscentrum. Waar tot nu toe de hele avond vrij serieus aan toe ging. Waar de mensen beneden ook uh, strak naar de computerschermen zaten te kijken. Maar toen was er ook een moment zo van, ja, dit is toch wel heel mooi. Het was wel heel lief. En André Kuipers, ja, hij liet even zien hoe gewichtsloosheid uh, eruit ziet. Hij ging even uit zijn stoeltje, maakte een rondje en hij zei inderdaad tegen zijn zoon... Uh, uh, kijk eens, het ziet eruit als ongeveer uh, als, als zwemmen. Dat was uh, zojuist en nu uh, ja, moeten ze aan het werk daar in het, uh, in het ISS. En de familie die gaat naar beneden, die gaat een borreltje drinken... en wij gaan even met ze praten over ja, hoe dit nou voelt. uw vader uh, en uw man uh, ruim vijf maanden in de ruimte. Wat, uh, wat gaat er trouwens, dat wil ik even weten, uh, Mark... Wat, wat, wat gaat er nu eigenlijk precies gebeuren? Gaan, gaan, ze, gaan ze nu? Hoe lang gaan ze uitrusten? Of uh, wanneer ja. gaan ze ook bijvoorbeeld weer aan het werk? Nou, het is zo dat je, het schijnt, ze lachen wel met, ze lachen wel met een bredere glimlach. zitten ze in beeld, maar eigenlijk voelen ze zich niet zo lekker als je omhoog gaat. Uh, dus ze gaan een ruime week even, even de rust nemen en dan, uh, ja, dan wachten er maar liefst 55 proefjes op André Kuipers, die die de komende maanden, komende vijf maanden moet gaan doen. En onder andere een van de testjes is uh, van jou, hoeveel energie verbruik je nou in de ruimte om dat heel precies te gaan meten. En dat heeft weer als doel, ja, als we mochten we ooit een keer naar Mars gaan met een wandereis. Hoe moet je dat nou? Hoe moet je dat voorbereiden? En hoeveel eten zou je mee moeten nemen? Nou, nog veel meer proefjes gaat hij daarboven doen. Maar dit is wel een hele leuke. Je zei net ze moeten eerst, eerst een, een, een week flink, flink uitrusten. Dan dus die proeven. Um, hoe zit het met de tijdsbeleving? Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, ervaar, ja. hoe ervaar je dat daarboven? Snap je nou, wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Want elke 92 minuten uh, wordt het dag en nacht. Uh, als je neemt het ISS. Twee, elke 92 minuten wordt er een omloop uh, gemaakt. Nou, dat passen ze wel aan. Ze proberen toch dat dan te verduisteren. Dus ze proberen ook wel echt een dag- en nachtritme erin te krijgen. Ze, en uh, ja, welke, ik denk dat als ze dan de Russische dagen aannemen. Uh, hoe dat eruit ziet. Als het hier in, in Rusland donker is. Dat ze dan uh, ook het verduisteren. Maar op die manier proberen ze ja, toch nog een beetje normaal bioritme uh, te houden. Want ja... Een, een dag en een nacht van 92 minuten, daar word je niet echt blij van. Kun jij daar iets bij voorstellen... Nou ja, ik heb uh, vorige week uh, het bewijzen van proefbaar eigenlijk uh, uh, opgesloten in het ISS in Noordwijk. En ja, ik, ik, ik denk dat als je... Uh, uh, nou, 24 uur is natuurlijk veel minder. Maar ik, ik denk, ik kan me voorstellen dat als je er zo lang bij opgesloten zit in zo'n ruimte... Ja, dat lijkt me toch wel lastig. Uh, ik kan me er wel iets bij voorstellen. En het is natuurlijk zijn passie, het is zijn wil. Hij wilde naar de ruimte. De vorige keer dat hij er was, was maar zeven uh, dagen. En, en toen wilde hij alles meemaken. Toen heeft hij bijna niet geslapen. En toen was hij echt dodelijk van moeite aan het einde. En uh, ja, hij, hij wil dit zo graag. Dus hij gaat er met volle teugen van genieten. En daar begon hij nu al mee. Met een brede glimlach was hij hier te zien op de schermen in Moskou. Ik dank je voor deze bijdrage, Mark Hamer. En dat was NOS-verslaggever Mark Hamer vanuit het vluchtleidingscentrum in Koroljov bij Moskou. André Kuipers is begonnen aan zijn vijfmaandse verblijf in het ruimtestation ISS. En dit is Brans met boeken, waarin ik vanavond praat... met twee astronauten van de snelweg, Melle Smets en Bram Esser. Hij is zelf ook uh, proefkonijn eigenlijk in de ruimte, begrijp ik nu ineens uit dit verhaal. Dus er worden testjes op André Kuipers uitgevoerd. Ja. Dus van hoe uh, gedraagt een menselijk lichaam zich onder bepaalde omstandigheden... in dat ruimtestation. Dat herken ik wel. Bram Esser, want... Nou, dat uh, wij een maand in de auto hebben moeten overleven. En ook vooral uh, met snelwegvoedsel uh, ons hebben moeten voeden? Dat uh, komt volgens mij erg in de buurt van wat André Kuipers nu uh, meemaakt. Met, uh, ja, hij moet toch voedsel uit Tubus? Stel ik me zo voor. Ik weet niet in hoeverre daar een evolutie in is geweest. Ja, maar uh, dat is wel over, dat is, Maar wacht even, voordat we, voordat we op het voedsel langs de snelwegen komen. Ja, dat is ook apart. Dat is een mooi vraag. Moet, moet uh, Melle Smits? Nog oh, even ja. vertellen, over, over, over want jullie kom, je komt ook hele bijzondere mensen langs die snelweg tegen. Mensen die een stuk berm hebben gekraakt, mm -hmm. daar een handel in caravans zijn begonnen... maar dat waren uh, oude ja. kermismensen. Uh, Precies, wij kwamen daar, uh, wij waren natuurlijk zeer gespitst op... Ja, flitsen tussen de bosjes langs, hè. Dan, uh, zodra we dat zagen gingen we erop af. En dit was dus een, een bosje waar mensen een, een, nou, eigenlijk het hele bos hadden gekapt langs de snelweg... en daar een, een caravanverhuur uh, hadden aangericht... Maar wij uh, ja, hingen daar zo wat rond. En we zeiden natuurlijk, we zijn op snelweg safari, wie zijn jullie? En nou, aanvankelijk werden we een beetje met achterdocht ontvangen. Maar op een gegeven moment flopte die mevrouw er iets uit. Zo van, ja, we hebben vroeger ooit wij geweest. En jij vroeg geweest. dat. Je zag die foto hangen van de schaalmodel oh, van... Het? van Breda je zei, wat is dit? Ja. Toen, zijn ze van, uh... toen bleek dus, eh, ja, voor ons is het natuurlijk als verhalenmakers... een fantastische symboliek, eh, dat zij dus jarenlang hebben rondgereden... door Europa om de oude binnenstad van Breda tentoon te stellen. Hè? Alsof het een soort eh, Atlantis is, een stad die niet meer bestaat. Met inwoners, hè? Ja, met inwoners erbij. Dus dat was een mausestad. En dat schijnt best wel een normale attractie zijn voor kermissen. Terwijl, ja, ik ken het niet. Ik ken alleen de Python en, en dat soort dingen. Maar dat scheen heel normaal te zijn. En er zaten ook katten in de ja. He, en die blijkbaar leefden die daar uh, goed samen. En dat hebben ze dus jarenlang, trokken ze dus door Europa ja, om, om, om die miniatuurstad uh, tentoonstellen En het feit dat zij dus uh, een soort snelwegbewoners waren, want die waren altijd onderweg, hè, altijd van stad naar stad, leefden zij natuurlijk al jarenlang op de weg. En nu leefden ze in de berm naast de weg en kwamen ook nooit meer in die oude stad. Maar hebben uh, die oude stad. Ja, in, wel... een, in een gekraakte berm. Ja, maar, ja. De, maar de wereld is meteen bij die snelweg. Zoals je ook trouwens. Dat heeft ook om de, de snelweg nog, nog uh, meer naar ons toe te halen. Een snelwegkapper hebt. Waar zat die? Die zat uh, bij grensovergang met België. Bij uh, grensovergang Meer. Het is ook wel grappig dat het uh, Meer is een dorpje in België. Maar uh, ja, in snelwegland is het vooral de grensovergang. En uh, daar uh, natuurlijk... Uh, heb je daar een gigantische complexe met douane-kantoren. En een, van, ja, een ondernemer heeft bedacht om daar een, een kapper te beginnen. Dus die heeft uh, uh, toch in de, de truckers Klondizi gezien. En is, is, is eigenlijk bedacht van... hé, hey, dit is een slimme plek om, uh, om uh, klanten uh, te krijgen. Nou, en dat is, dat is jarenlang heel goed gegaan. Het is nu wat minder met, uh, met de crisis. Ik denk dat... Uh, Kappers uh, hun haren weer door zelf knippen of door een vrouw laten knippen. Dat zou kunnen, maar ze gaan minder naar die snelwegkapper. Maar hij weet het nog te redden. Snelwegkapper, uh, je kunt gewoon wonen langs de snelweg. Ja. Je kunt het douchen, je kunt er eten. Maar het eten... Jij, j, jij, bent de, jij was de vegetariër. Nee, toch? nee, ik ben de carnivore. Wacht, oh, wacht, ja. En voor mij was het luidelijk was er, Ik zie, ja. het, ik zie ja, het helemaal niet. zie het toch, ik ben, veel, ik, ik ben niet zo bleek als Bram. Ja. Nee, jij bent een vegetariër. Nou, eten langs de snelweg, dat is een. Uh, dat is, je kunt niet lekker eten langs de snelweg. Ja, dat is heel raar, ja. Wat, maar waarom niet? En wat helemaal raar is, is dat natuurlijk uh, de Michelin gids, in ieder, ieder bekend, uh, in culinair land natuurlijk een. Uh, hè, dat is, dat, ja, dat is een fenomeen. De, de Michelin-sterren. Het is notabene een bandenmerk. Ja. Maar er is geen maar... enkel. Geen enkele ster heeft het gered, ja. is op de snelweg geland. Het, het is natuurlijk. Uh, uh, uh, dat is al het mooie van plekken. Een plek, uh, de, de aard van een plek. dat zie je altijd terug in het voedsel. Dat is, uh, de, uh, ga maar naar een willekeurige plek op aarde. en ga vooral heel veel eten. Dan, uh, dan leer je vaak heel veel over de mentaliteit van mensen. Over wat er. Uh, of het een gezond land is of een ongezond land is. En, uh, en die snelweg is natuurlijk in zijn uh, aard... Is het, al, is het altijd als een soort machinekamer behandeld. Uh, uh, het is ja. een soort uh, plek... daar zijn dingen niet leuk, er zijn dingen niet lekker... er zijn dingen niet mooi. Ze zijn er allemaal gemaakt om ja, mensen doorheen te persen. En dat is niet de, bedo uh, niet de bedoeling eigenlijk dat je daar uh, gaat genieten. Ja. Maar hoe doe je dat als vegetariër dan? Ja, dat is heel erg om het vlees heen eten. Hè. Ja, vooral, maar dan uh, eet je helemaal niks meer... Uh. Nou, ik moet eerlijk bekennen dat, het, uh, dat ik mij op ten duur... Uh, <coughs> heb ik me, mezelf geherdefinieerd. Dus ik ben mezelf uh, flexotariër gaan noemen. Om uh, ja, toch te, de, de voldoende voedsel binnen te krijgen. Dus het is uiteindelijk wel, uh, wel gelukt. Maar ik ben niet meer helemaal uh, als mezelf teruggekomen. Nou ja, overigens, overigens maar wil ik jullie hè? even onderbreken. Want er zijn, er, zijn, er zijn een paar mensen die reageren. Ik zei daar straks... Uh, en dan gaan we nu naar de astronauten van, uh, van, uh, van de snelweg. Uh -huh. En dat zei ik ook omdat er een boek door mijn hoofd spookte. Ja. Maar dat kennen jullie natuurlijk ook. Dat de is van Cortázar en uh, zijn vrouw. Ja, ja, ja fantastisch. Dunlop, ja. Die dit in Frankrijk heeft gedaan. En dan ja? zijn er zijn ja. altijd weer mensen zo vriendelijk om erop te wijzen... dat jullie dat idee uh, gestolen hebben. Maar jullie hebben het gewoon gekopieerd. Hoe lang zijn zij ook alweer langs die snelweg gaan? Uh... is zes weken of ja. zo. Het is... Ja, zij hebben, zij, hun idee was om uh, alle parkeerplaatsen... Uh, af te gaan. Ja. Toen was net de roet solij af. Hè? Ja. Dus dat was natuurlijk een soort fenomeen. En maar wat zij niet doen... Zij, we hebben prachtige verhalen erover gezegd... maar wat zij niet doen is echt het onderzoek... van wat je kunt eten. En, en, en, nee. en, jullie hebben meer een gids gemaakt... Nou, wij hebben ook uh, bij ons was ook voornamelijk het idee, de discussie in Nederland over de snelweg is altijd tussen enerzijds uh, de natuurliefhebbers, die zeggen het is een aanval op de natuur. En anderzijds uh, laten we ze de, de, de economen noemen, die zeggen van de snelweg is noodzakelijk voor de Nederlandse economie. En wat wij eigenlijk hebben willen doen, is in die context om nou eens het verhaal van de snelweg zelf te vertellen. He, dus die plek, we denken allemaal, we hebben er allemaal een mening over... maar ga er nou eens naartoe. En ga nou eens kijken wat zich daar echt werkelijk afspeelt. En uh, nou, dat blijkt het dus uit dat het, uh, het idee van uh, functiescheiding... het idee dat je werk en wonen kan scheiden... en dat je dan snelweg kunt afleggen, aanleggen. De snelweg is natuurlijk echt een, als een Chinese muur opgezet. Dus het is als een soort barrière uh, loopt dat ding door het landschap. En uh, dat gedachtegoed, dat blijkt niet, uh, niet te werken of niet te kloppen. Je kunt de werkelijkheid niet op die manier naar je hand zetten... Want als je namelijk gaat kijken, dan zie je dat plekken die daar niet voor bedoeld zijn... toch gebruikt worden om bijvoorbeeld te gaan wonen. He, er wordt ook gewoond op bedrijventerreinen. Er wordt zelfs er wordt gejaagd langs de, langs de ja. er worden ja. mensen, de, mensen spreken af op, in, in, in, in snelwegrestaurants. Uh, allerlei clubjes komen er samen. Ik bedoel, het is, het, is, het is eigenlijk in die zin uit de hand gelopen. En dat is juist prachtig. He. Even nog, even nog die, ja. uh, vra uh, die vraag over dat eten. Dan moet je dan kort op antwoorden. Waarom ja. is het eten zo slecht langs de snelweg? Uh, dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ze toch wel verkopen. Dus de, de, de, er zijn zoveel mensen die, uh, die daar langskomen. En als die honger hebben, uh, ja, dan, dan hebben ze niks anders. En dan kunnen ze niet... Uh, dan willen ze gewoon even iets eten en dan, uh, dan, dan gaan ze er gewoon voor. Maar het is waarschijnlijk ook zo dat we weinig hoge culinaire eisen hebben in Nederland. Overigens de mensen die, die uh, zo vriendelijk waren... Om, om die mailtjes te sturen over dat boek van Cortázar. Het, is, het gaat dus om een boek van Cortázar en zijn vrouw Dunlop. En de titel was De autonauten van... De, de Cosmosnelweg. Ja, zo was het. En het boek is Niet meer leven, maar dat van jullie wel, gelukkig. Ja. Maar dat van hen niet meer. Het zouden ze trouwens ook eens opnieuw moeten uitgeven. Nog even het leven langs de snelweg uh, mellen. Er wordt geleefd langs de snelweg. Er is natuur ook langs de snelweg. Er wordt gejaagd langs de snelweg. Er speelt zich een soort... Ja, ook, maar ook een geheim leven, geheime leven spelen zich er heel, heel veel af. Uh, seks. Seks. Op vele absoluut. plekken. Absoluut. Hoogtepunten. Dat is hè, op het moment dat uh, wij een nieuwe, snelwegprovincie inreden. Dan waren we altijd weer even onwennig. Hè, weer nieuw terrein. Want jullie zijn echt van, van noord naar, naar, naar... Of van zuid naar... Van zuid naar noord. Helemaal ja? naar zuid. En weer terug naar midden. Zeg maar, zo, zo was het ongeveer. En... Elke keer dan zochten weer een nieuw gebied op. En dan uh, moesten we ook ons weer heroriënteren. Van waar, zijn hier, waar is hier het meeste snelwegleven? En dat vroegen we dan ook vaak aan mensen. Van wijs u ons de weg naar bijzondere snelwegplekken in uw pro provincie. En stevast werden we altijd meteen naar de eerste homo-ontmoetingsplek gebracht. Hè? En dan met, nou ja, niet, niet zonder trots konden mensen dan zeggen... kijk, hier gebeurt het. En dat is eigenlijk heel gek. Want we dachten van, nou, er zijn wel meer dingen dan alleen seks te verzinnen. Maar blijkbaar is dat toch een soort... Uh, eerste associatie die mensen hadden met nou, een, een soort cultureel fenomeen wat niet bedoeld is maar toch gebeurt uh, en dan heb je ook nee wacht even dan heb je ook de hotels nog of tenminste één beschrijven jullie waar je voor een paar uur een kamer ja kunt er zijn met. de verschillende hotels de verschillende die... nog jawel nou uh, vooral in de buurt van Schiphol en er zijn ook wel uh, afspraken gemaakt tussen escortbureaus en uh, hotelpersoneel... dat daar een oogje dicht wordt geknepen. Het is niet echt de bedoeling, maar dat, dat is allemaal informeel. Mag ja, niet, dat. gebeurt wel. Maar wat ja. trouwens wel mooi is om op te merken... is als je, dat, dat er is veel, vindt heel veel plaatsen dat seks langs de snelweg. Dus echt, dat is niet een overdreven fenomeen. Maar kijken we, het schiet me nou ineens er binnen. Dat, uh, kijk je naar internet... De, de meeste zoekopdrachten die gebeuren op Google... gaan ook over porno en seks. En in die zin zou je ook over de snelweg kunnen nadenken... als een soort uh, fysiek internet. Het heeft te maken met een soort anonimiteit... die, uh, die prettig is voor mensen om, uh, ja, om te ontsnappen... aan hun, uh, uh, hun maatschappelijke rol die ze daarin spelen. Dan kunnen ze tussen huis en, en werk even... Uh, zonder dat ze, en, en dat ben je ook weer vergeten. Hè? Je, je kent het fenomeen van onderweg zijn. De plek waar je wegrijdt die heb je op een gegeven moment niet meer in je hoofd zitten. Dus wat daar gebeurd is, is ook niet echt. heeft misschien niet echt plaatsgevonden. Ik zit nu naar een tekening van jou te kijken... want intussen is het, het is cowboyland, het is ongeordend... maar het is ook weer op een bepaalde manier... ongeordend komen we dadelijk ook nog op... op een bepaalde manier ook weer op typisch klassiek Nederlandse manier geordend. Bijvoorbeeld als, het, als we het hebben over, over de dieren... Mm -hmm. en hoe de dieren de snelweg over moeten steken... Ja, ja, ja, er was uh, op een gegeven moment, en dan zie je dat het plaatje, het wensbeeld in ons hoofd. Uh, op een gegeven moment uh, wordt uitgevoerd. Hè, en in de jaren tachtig kwam het idee van de netwerksamenleving. We moesten allemaal in netwerken gaan denken. En op een gegeven moment zijn we dan natuurlijk, uh, nou hebben we het allemaal aangelegd. Maar verdomd, de dieren die konden niet meer de snelweg over. Hè. De, het netwerk lag eigenlijk de dieren in de weg. En toen dachten ze, weet je wat, wij een netwerk, zij ook een netwerk. Dus nu is het toen, hè, toen is de EHS opgetuigd, de ecologische hoofdstructuur. Uh, ja, in essentie natuurlijk een, een schitterend gebaar naar, zo, uh, naar soort, de dieren. Uh, ook een, een soort snelweg, weg, ja, ja, maar een dan voor de dieren. Ja, dus toen kwam werd het ecoduk, uh, ecoduct bedacht, uh, waarmee dus de snelweg uh, of eigenlijk dus uh, de, de, de dierengebieden met elkaar ja. verbonden konden worden, zodat ze uh, nou ja, van A naar B konden, net zoals wij. Uh, ja, het netwerkdenken werd ja. eigenlijk. Ja, en natuurlijk het, het bizarre nu is dat, dat, en dat zie je bijvoorbeeld uh, eh, die EAS is natuurlijk strategisch uitgezet, dat ze dus overal al plukjes al vast hadden aangelegd en vervolgens uh, uh, is er nu natuurlijk een kabinet wat dat, uh, nou ja, uh, de nek omdraait en zegt ja. van we hebben het niet meer nodig maar op die plukjes staan wel al overal informatieborden en de dieren staan er al. Hè, dus, uh, Spotsen, ja, maar, ja, de dieren staan klaar om over te, te steken, over te steken en maar en, er is nee, geen brug. Die kunnen nu niet meer weg. Die, die mogen niet meer gebouwd worden. Ja. Maar is er nou, is er nou voor al die dieren een aparte oversteek dan bedacht. Bijvoorbeeld, ja, dat is wel ja. sympathiek, ja. Ieder ja. dier zijn eigen ja. brug. Als je goed oplet, dan, dan moet je er wel een beetje over hebben... Uh, zie je dus ook af en toe draden over gespannen van lantaarn naar lantaarn. En dat is dan voor de eekhoorn. Dat is echt waar. Dat ja. is, dus ja. eeze, moeten we niet gaan, gaan nu allemaal morgen op de snelweg naar gaan kijken. Ja, maar ook padden, hè, padden, padden, en kikkers spannen. en zo. Ja, niet ja. doen. Niet doen, maar er zijn draden gespannen over de snelweg voor de eekhoorns. Ja. Ja, ik was mij nooit opgevallen totdat uh, uh, de de snelwegboswachter Frits den Hollander ons uh, vertelde. Ook weer iets moois. Stelwegboswachter ja, heb ja, je. Was de, de, ja, dat heeft een hele chique naam, maar wij noemden Frits altijd de snelwegboswachter. Uh, die wees ons daarop en verdomd, ja, dan ga je erop letten. Maar en... waar, waar bijvoorbeeld? Nou, die matrix, waar die matrixborden aanhangen? Nee, die. die, die, die nee, maar die worden gebruikt. Die, die, die lijn voor die eekhorens. Ja, maar die worden vaak aan die matrixborden ook gemaakt. Uh, He, dus je gaat van boom naar maat. Nee, niet naar die matrixborden. Hoe heet die, die dingen waar dat aan hangt? Die structuren die al over de snelweg gaan. Ja. Er wordt zoveel mogelijk. Maar waar bijvoorbeeld? Nou, dat gebeurt op verschillende uh, plekken. Op de A1 hebben wij dat ja, uh, gezien. Daar hadden ze overigens niet een draad over de hele weg hoor. Want dat is veel te lang of veel te breed. Ja. Maar daar hebben ze dan. Dan maken ze vanaf de bomen. maken ze dus een draad naar zo'n matrixport. Waardoor ze eh, uh, over het matrixpoort. Maar dit is toch bijna gewoon ook een, een, een soort magische film die ik nu opeens zie. Ik rij ja. op de snelweg. En uh, dat wil zeggen, mijn vrouw rijdt, want ik heb geen rijbewijs. Ik zit ernaast en opeens, en daarom kan ik ook goed kijken... zie ik een eekhoorn een e door de lucht vliegen. Want ik zie die draad niet, ik zie alleen maar een ja, ja. eekhoorn in de lucht. Ja. Hebben jullie wel eens een eekhoorn zien oversteken dan door de lucht? Nee. Nee, nee, nee. Er zit natuurlijk ook een hele hoop van die ja. dingen. Ja, die, die, ze worden aangelegd. Er staat vaak ook een bord bij. Wel kijk, veermuis, hè? Hey, hier Persie. hebben we geïnvesteerd. Maar of het dan ook waar is, dat weet niemand. Of ja, dat weten de ecologen misschien. Maar wij kunnen dat natuurlijk. Ja, in Nederland is de best uitgelegde natuur. Dus je, je hoeft maar een. Uh, bij een. Bij een bij een bosje te staan of er staat ook een bord bij... waar uitgelegd wordt wat je eigenlijk ziet. Ja, ik heb wel eens in, een, in een verkoopfolder van Rijksraad zien staan... dat het belevingsrendement eh, voor de omliggende <laughs> huizen bij een ecoduct... Eh, 6% omhoog ging ja. Ja, en daarmee verdien je eigenlijk dat ecoduct terug. Ja. Ja, dat, ja, maar, ja. Ja, maar tegelijkertijd, en dat is dus... De, de, kijk, alles geregeld, alles vastgelegd... alles zo goed mogelijk geprobeerd te regelen. Maar zie je ook, en dat het woord ken ik uh, dankzij, uh, dankzij uh, jou, uh, Bram Esser. De venendalisering van Nederland. Wat is ja. dat? Wat, waarom, heet, waarom is dat vernoemd naar Venendaal? Nou, Venendaal is um, uh, als eerste eigenlijk begonnen... als eerste gemeente begonnen met het... Uh, uh, het, het compleet volbouwen tot aan de grens van zijn, gemeente, uh, van van zijn gemeentegrenzen... met uh, bedrijven loodsen om uh, geld te genereren. Dat was natuurlijk ook de bedoeling. Hè. Met, de gemeentes moesten hun eigen broek ophouden. En uh, ja, met, met een beetje moreel besef uh, ga je ga je niet helemaal te buiten. Maar uh, Veenendaal heeft het gedaan... En dat werd uh, getolereerd blijkbaar. Daar werd niet tegen opgetreden. En toen zijn uh, andere gemeentes hebben we toen, uh, gevolgd. En dat is eigenlijk waar we tegenwoordig. Uh, spreken we wel over verrommeling. En wat het trouwens een heel grappig woord is. omdat je denkt dat het bijna een autonoom proces is. Terwijl het natuurlijk gewoon allemaal beleid is wat, wat je ziet. En inderdaad, uh, veel mensen van Rijkswaterstaat. die zien dat. Uh, ja, die gruwelen daarvan. want die houden van zichtlijnen. Hè? Dus die hebben het hele tijd. Dus je ziet ook vaak. Uh, het wordt ook in het boek beschreven. Uh, in een bepaalde bocht wil de Rijkswaterstaat graag een soort zichtlijn met bomen hebben, maar tegelijkertijd wil, willen bedrijven trainen die, die willen zichtlocaties. Ja, want dat zijn hele goeie, goed verkoopbare plekken. Dus daarin zie je dat zo'n snelweg ook een soort krachtenveld is van allerlei. Ja, maar uh, intussen is het gewoon helemaal volgebouwd. En natuurlijk, ja, uh, geld wint maar, altijd. Maar wat wat ja. geaccepteerd zou moeten worden, in mijn idee, is dat, dat we dus afstappen van al die hele ja, archetypische ideeën, romantische ideeën, zoals je wil, van de stad en het platteland. Hè? Dus het, het is eigenlijk een stadsidee om tegen het platteland te zeggen: jullie mogen niet bouwen. Wij, wij in de stad mogen het wel, jullie niet. En dan denk ik, nou. van, dat is zo'n rare omdraai, want uh, die snelweg die ligt... Uh, dat betekent dat je overal waar je een weg legt, uh, daar wordt geleefd. En uh, ja, ik, ik kan het alleen maar aanmoedigen. En dat hele idee van die verrommeling, dat is, is eigenlijk een, heel, uh, een hele scheve discussie. Wat vond jij nou het lastigste van, uh, van die tijd op de snelweg? Behalve dat jullie elke uh, dag maar weer samen in die auto moesten... Zijn jullie wel eens geërgerd, geraakt, geïrriteerd, uh, boos op elkaar? Ja, maar... Uh, dat, dat, op op wel gedramatiseerd ja. in het boek. Ja, dat is... de boos worden, want ja. dat hoort in een verhaallijn. Ja. Ik heb het ja, de een rommelig en de ander niet. Precies, tuurlijk. Ja. Dat vergroot je uit in ja. zo'n verhaal. Maar in ja. feite, wat we al in het begin zeiden... die focus op verhalen, dat, uh, ja, dat, dat levert een soort van... dan uh, slik je gewoon meer van elkaar. Maar tuurlijk... Je zit met z'n tweeën in zo'n auto. Ik maar denk ik... Ik op een gegeven moment het in de auto zelf zitten. De vermoeidheid. Daar, daar werd ik op een gegeven moment knetter gek van. Dat je dus. Je, hebt niet even, je kan niet even naar de huiskamer. Hè, om even op de bank te hangen. En dan daarna naar de slaapkamer. Of even achter je, studeer, in je studeerkamer iets doen. Nee, ja. Je zit altijd in diezelfde stoel. In dezelfde houding met dat stuur voor je nou, naar. Ja, die trucstops. Dat waren onze huiskamers al. Ja. Dat, dat heb ik ja. ook wel in. muziek. Dat was ook iets. Want dan. Gingen we naar de truckstop om even uit die auto te zijn? En dan draaiden ze altijd muziek. Hè? Overal is geluid. Wat is de top drie van de truckers? Ja, natuurlijk uh, met de vlam in de pijp. Nog steeds? Is, uh, nou ja, die staat op elke CD. Dus ik neem aan dat die nog, nog steeds uh, een begrip is. En verder. Ja, 100% NL wordt veel gedraaid, maar dat is in ja. de truckstop zo. Maar dus wat zij uh, zelf draaien. Nee, maar wat je daar hoorde, gaat het om. Wat is het ja, raarste radio. Wat is het meest onbegrijpelijke verhaal waar je op opgestuurd bent? meest onbegrijpelijke verhaal, Poeh. of het merkwaardigste. Nou ja, nou ja, het merkwaardigste is vaak gewoon uh, het beleid. Uh, hè? Nee, Melle, dat uh, het, uh, het oorlogsmonument bij. Uh... Ja, dat is een mysterie. Daar hebben er nog niet uh, achtergekomen. Uh, nou, wat... vertel. Ja, dat is waar. Goed dat je dat zegt. Dat ja. de, op de grens met Elte. Dat is dus ook zo'n grensovergang naar Nederland-Duitsland. Toen de uh, Europese Unie uh, ontstond, waren die grensposten niet meer nodig. De Duitsers hebben alles laten staan. Waardoor je prachtige ja, jaren Ja, dat jullie. Dat is mooi. Want dan kun je ja. van binnen, dat, dat liggen de dossiers ook nog. Ja, ja die ja, liggen op de grond die klappers ja. en de groeien berken uit het dak. En dat is gewoon ja. een prachtig snelweg landschap Waar je ook nog eens een keer in een rastrette de beste bokworst kan eten van de hele regio. En aan de overkant ligt de Nederlandse parkeerplaats. is opgeruimd. Ja, alles ooit ook zo was. Maar is helemaal kaal geslagen. En er is iets voor teruggeplaatst. Dat is namelijk een soort paal met een windvaan erop die kapot gewaaid is... En er staat een soort ja, zuil naast. Met een tekst erop. Over uh, ja dat uh, de, de A12 eigenlijk uh, ja, het, ha het, ha het Hazenpad heet ja, die, ja, ja. Omdat dat uh, door de Duitsers is aangelegd. Uh, om dus de benen te nemen aan het einde van de oorlog. En dat zij volgens het Schengen-verdrag uh, die grensovergang hebben opgeleid. Ja, volgens de afspraken hebben wij alle douanekantoren opgeruimd. Ja. Met andere woorden, bijna een opgeheven vingertje naar de Duitsers. Ja, die aan de overkant. Die hebben niet opgeruimd. Alle rotzooi hebben laten staan. Ja, dus ja. Dat is, ja, maar wij... Het fascinerende is vooral beleid, enerzijds, en inrichting van plekken uh, van bovenaf. En het, uh, en het gebruik door mensen zelf. Uh, die op die snelweg, rondom die snelweg functioneren. En hoe dat af en toe botst met ideeën over hoe je dingen uh, ja, in zou richten. Een hele rare utilitaire vormen van, van, van inrichten. Kinderen spelen in een soort, ja, een soort dierenren, zou je zeggen... waar je ook honden uit zou kunnen laten. Daar, daar, dat, dat zijn kinderspeelplaatsen langs de snelweg. Uit veiligheidsoverwegingen. Het is een soort obsessie met veiligheid die er speelt. En dat wordt opgelost met camera's... en niet met het creëren van prettige plekken... waar mensen uh, zich thuis kunnen voelen. En want als je je ergens thuis voelt en je voelt je verantwoordelijk... voor een bepaalde plek, dan, uh, ja, ja, dan spreek je mensen aan op bepaald gedrag. Maar die manier van denken die zit er nog niet helemaal in. Het is nog heel erg, uh, hè, als er uh, seks langs de parkeerplaats zijn... of er gebeuren andere dingen die het niet door de beugel kunnen... dan sluiten we die parkeerplaats. Maar je moet dat volgens mij heel anders aanpakken. Je moet daar veel meer uh, op dezelfde manier op ingaan springen. organiseren. wat mij betreft een... Uh, een volleybaltoernooi, ik noem maar wat. Maar weet je wel, doe een ander uh, uh, voorstel. Dat gaan we doen. De Nederlandse kampioenschappen volleyballen langs de snelweg. En intussen zie ik in gedachten jullie daar weer zitten... in zo'n kinderspeelhoek, ik weet niet meer waar het was... wachtend op een boswachter. Maar dat klopt, staat... ja, Dat klopt. Dat klopt, ja. dat klopt helemaal, want zo staat het beschreven in... snelwegverhalen van Mellesmets en Bram Esser. Die te gast waren in Brans met boeken vanavond. Volgende week op deze plek, Manjara. Volgende week woensdagavond, daarentegen tussen 8 en 11 uur, praat ik met Maike Meijer. Dat is een zogenaamde marathoninterview. Drie uur lang met Maike Meijer. Onder meer de biograaf van Vasalis. En dadelijk na 8 uur is hier natuurlijk weer twee dingen van Max. En dan moet ik even kijken, want ik heb allemaal teksten over de snel weggekregen. Wat zit er in? Twee dingen. Ik had het toch echt net. En nu is het gewoon uit de auto uh, gevallen. Ja, ik heb hem. Eerste en tweede kerstdag zijn voor veel mensen volgeboekt met copieuze gezellige diners, met vrienden en familie. Het gaat dus over eten. Het gaat over eten en over ouderen.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 Dit F1-geluid wordt u aangeboden door King Software. Onze financiële software is net zo snel en krachtig. Ondernemers, ga dus snel naar King.eu. Nu in de boekhandel. De nieuwe Patricia Cornwell. Een razendspannende forensische thriller met Kees Carpetta in de hoofdrol. Rood waas van Patricia Cornwell. Nu overal te koop. Met King hou je het financiële overzicht. Kijk op King.eu. King.